Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal. Prinses Beatrix is thuis op Huis ten bos gevallen... en heeft daarbij haar jukbeen gebroken. Ze is vanochtend geopereerd, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Daarna wordt per geval bekeken welke afspraken prinses Beatrix kan nakomen. Vanochtend is weer geschoten in het winkelcentrum... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... waar gewapende terroristen een onbekend aantal mensen in gijzeling houden... Buitenlandse journalisten zeggen dat er na de schotenwisseling van morgen twee gewonde militairen naar buiten zijn gedragen. Gisteravond meldde de president van Kenia dat er 39 doden waren gevallen en 150 gewonden. Onder de doden zijn in ieder geval ook twee Fransen en twee Canadezen. Vannacht zijn nog vijf mensen bevrijd uit het winkelcentrum. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Bij een zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar in het noordwesten van Pakistan zijn minstens tien doden gevallen. Een Pakistanse functionaris spreekt van meer dan 25 doden en er zijn ook tientallen gewonden. Turkije zal door de vooroordelen in de Europese Unie waarschijnlijk nooit lid worden van de EU. Dat heeft de Turkse minister van Europese Zaken gezegd in een interview met de Britse kranten Daily Telegraph. Het is voor het eerst dat Turkije erkent dat de onderhandelingen met de EU waarschijnlijk op niets uitlopen. Turkije begon in 2005 toetredingsonderhandelingen met de EU, maar die zitten al jaren in een impasse. Een voetbalclub Barcelona heeft voor het eerst in jaren minder balbezit gehad dan de tegenstander. Dat was gisteravond in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. De laatste keer dat Barcelona het minst aan de bal was, was vijf en een half jaar geleden tegen Real Madrid. Barcelona won overigens toch... Met 4-0. Het weer. Vooral aan de kust mist en laaghangende bewolking. In het binnenland regelmatig zon. Temperatuur aan de kust een graad of 16. Bij zon kan het 22 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekkerweg in Eigen Land. Geniet elke zondagochtend vanaf 11 uur van het zondagochtendconcert in het Concertgebouw Amsterdam. Op 29 september dirigeert Filip Herrewegen het Radio Philharmonisch Orkest met het werk van Schumann en Schubert. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl U kunt alles nog eens nalezen op Lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land. De laatste zonnestralen. Het laatste licht vangen.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 Laura Stek en Jos Palm. Goedemorgen, welkom bij OVT. Blijft moeder Merkel aan of gaat een sociaaldemocraat, Peer Steinbrück, um, het kanselierstokje overnemen? Vandaag wordt er gestemd in Duitsland en heel Europa kijkt mee. En dat is niet alleen vanuit vrijblijvende interesse. De uitkomst van de Duitse stembus heeft directe invloed op Europa. Want Duitsland zwaait de scepter in de EU. Het land dat 70 jaar geleden alleen nog als politieke dwerg werd gedoogd, staat nu weer in volle glorie op het politieke toneel. Maar het verleden vergeten dat doen we niet. Historicus Dirk Rochtes schreef het boek Dominant Duitsland. Economische reus, politieke dwerg. En is straks vanuit Brussel bij ons te gast... om te praten over het problematische imago van Duitsland. Ja, en na het verhaal over de supermacht Duitsland... van na de oorlog van de afgelopen 50 jaar... natuurlijk de column deze keer van de hand van Philip Fredericks. En aan tafel hebben wij een, een OVT niet geheel onbekende gast... namelijk Han van der Hoos, die weer eens een nieuw boek heeft geschreven... en dat heet... De mooiste jaren van Nederland. En het gaat over de jaren 1950 2000. En Han van der Horst is zo brutaal geweest. om op verschillende plekken, geloof ik, al ergens te laten horen: van. dat is onze werkelijke gouden eeuw. Han van der Horst, jij gaat straks uitleggen waarom? Zeker, dat gaan we doen. Ja, goed. Nou, we zijn, we zijn benieuwd hoe, hoe dat gaat aflopen. Jazeker. En in het tweede uur praten we over de mythes en legendes... rond de Franse chansonnière Edith Piaf, die 50 jaar geleden overleed. Wim Zaal, die een kleine biografie over haar schreef... komt vertellen over die mythes en uiteraard dan ook de waarheid. En daarna het eerste deel van de tweeluik... over de laatste diplomaat van de Tsaar in Den Haag. Hoe zag klein Rusland eruit in het Den Haag van 1917? Ja, maar nu gaan we eerst terug naar afgelopen dinsdag... naar Prinsjesdag toen de minister van Financiën... Jeroen Dijsselbloem de miljoenennota aanbood aan de Kamer. Met elkaar hebben wij de opdracht om het vertrouwen terug te brengen. Het vertrouwen dat toekomst weer vooruitgang betekent. De term vooruitgang past wonderwel bij deze dag waarvan dit onderdeel met het koffertje in 1946 in gang is gezet door mijn voorganger Piet Liefting. Het koffertje symboliseerde voor hem het belang van gedegen staatsfinanciën voor de wederopbouw van het land. Liefting bracht in de zware jaren na de oorlog met strenge hand, maar met blik gericht op nieuwe tijd, de begroting weer op orde. Terugkijkend op zijn jaren als minister van Financiën heeft Liefting wel eens gezegd dat een begroting opstellen geen kunde is, maar kunst. Zonder worsteling is de miljoenennota van weinig waarde, zo leerde hij ons. En ik vind dat een inspirerende gedachte. Ja, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was dat... bij de presentatie van de miljoenennota. Hij haalde met instemming zijn voorganger en partijgenoot Piet Liefdink aan. Want ook Liefdink moest zwaar bezuinigen... en de schuldenlast na de Tweede Wereldoorlog terugbrengen. In hoeverre gaat die vergelijking tussen toen en nu op? En kunnen we Dijsselbloem zien als een hedendaagse Liefdink? Tja, we gaan daar nu over praten met historicus en liefdinkkenner... als ik hem zo mag noemen, Melchior Bogart. Goedemorgen, meneer Melchior Bogart. Bent u beledigd of juist niet als wij u een uh, liefdinkkenner noemen? Uh, nou, meneer Paul, uh, uh, nee, ik ben daarmee niet uh, uh, beledigd. Uh, Liefdink heeft in mijn dissertatie over de periode Beel 1946-1948... Een, een grote rol gespeeld. Ongeveer een vierde van mijn dissertatie is aan zijn financiële politiek gewijd. En dat is natuurlijk logisch, omdat uh, hij stond voor een gigantische uh, problemen. En hij moest zorgen dat de gulden gestabiliseerd werd... dat de staatsschuld werd vernietigd... en dat Nederland een toekomst in kon gaan. Ja. U hebt hem ook nog persoonlijk gekend, geloof ik. Als u aan de man denkt, zijn voorkomen, zijn karakter, zijn uiterlijk... en u kijkt naar Dijsselbloem nu, dat... Ja. Nou, zeggen, er zijn natuurlijk grote verschillen. Uh, ik, zeggen, ik heb de, uh, de heer Liefting mogen ontmoeten. Ik heb ook veel met hem gecorrespondeerd. En hij heeft ook de laatste versie van mijn hoofdstuk Financiën... in mijn dissertatie bekeken. Inclusief ook dat hij erkende dat hij de Kamers toen de tijd... en ook het buitenland in de vorm van de Wereldbank... soms bewust verkeerd had ingelicht. Uh, maar dat was het doel waard, vond hij. Oh, dat mocht. Dat mocht. Een leugentje om best wil. Ja. En de, in hoeverre is nou, als we even teruggaan naar um, die naoorlogse situatie... in hoeverre is die situatie te vergelijken met het Nederland van nu? Nou ja, eh... Uh, voor een deel is het, uh, laten we zeggen, in een aantal opzichten... zoals bijvoorbeeld die schuldenlast, is het natuurlijk onvergelijkbaar. Uh, de schuld was toen de tijd uh, 21 miljard... tegenover een begroting van ruim 2 miljard. Dus het is het tienvoudige. Nou, als u nou het tienvoudige van de hedendaagse begroting zou nemen... zou dat natuurlijk iets gigantisch zijn. Dus dat verschil is zonder meer. Uh, een ander punt is natuurlijk dat uh, Nederland kwam uit de oorlogstijd... was uh, uh, voor een deel groot uh, verwoest... Uh, er was een armoede. Er waren bijna geen goederen te koop. Uh, er was voedseldistributie en van allerlei andere goederen. De mensen woonden voor een deel in, in wrakkige dingen, in bunkers, et cetera. Er was een woningnood. Terwijl wij nu natuurlijk zitten in een tijd van uh, grote welvaart. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. Als je dan natuurlijk praat over nood, is dat anders dan nood in 1945-46. Dus dat is een duidelijk uh, verschil. De overeenkomsten zijn, natuurlijk, zijn er natuurlijk wel omdat uh, het ook op dit moment voor bloem noodzakelijk is. Om natuurlijk pro te proberen die schuldenlast weg te krijgen. Als hij dat niet doet, dan wordt dat steeds uh, problematischer. Vooral omdat die schuld tegenwoordig luidt in buitenlandse valuta. Dus wij moeten dat betalen aan het buitenland. Uh, Liefting had het veel eenvoudiger. Omdat die schuld van die 21 miljard, die was in het binnenland uh, uh, ondergebracht. Dus die luidde in guldens. Ja, dus, dus Liefdink had het in zekere zin uh, makkelijker. Um, mag Dijsselbloem. Wat dacht u toen u hoorde dat die vergelijking gemaakt was? Um, tussen Dijsselbloem en Liefdink. W vond u dat een terechte vergelijking tussen die twee personen? Nou, allereerst over uh, uh, de, het gemak waarmee Liefdink natuurlijk te werk kon gaan. En dat we daar even, even over hebben. Uh, Liefdink had natuurlijk het grote gemak dat, laten we zeggen, in den brede, in het land de opvatting bestond, er moest worden aangepakt. Die schuldenberg moest weg, de gulden moest gesaneerd worden. Er was een enorme zwevende koopkracht, ook van enkele tientallen miljarden. Die kon niet besteed worden. De gulden was in het buitenland waardeloos, die, dus die kon niet gebruikt worden. halve moest hier de zaak gesaneerd worden op straffen van de hollende inflatie. Dus uh, er was geen andere oplossing. En dat werd ook eigenlijk in een brede gesteund... Dus, uh, de, dat te zeggen, er was oppositie, er was een rooms coalitie onder beel van de Partij van Arbeid en de Katholieke Volkspartij. Maar het vreemde is dat bij alle zeer zware ingrijpende maatregelen van lichting, zoals de bijzondere belastingen die hij op uh, kapitaalbezitters en dergelijke uh, aansloeg, die werd gedragen ook door de oppositie. ja Maar wat u nou schetst, dat vind ik wel leuk, u zegt, uh, u zegt eigenlijk het land had het moeilijker dan ooit. Ja. Maar liefding had het eigenlijk relatief makkelijk, want ja. iedereen was het ermee eens dat de broekriem moest worden aangehaald, dat we moesten saneren. Nou ja, iedereen was het ermee eens. Dus eigenlijk moeten we ineens bedenken dat we vooral ongelooflijk veel medelijden moeten hebben met die arme Jeroen Dijsselbloem. Want die heeft het pas moeilijk. Liefting had een makkie in vergelijking, dus, dus uh, we moeten Dijsselbloem, uh, die, die, die staat dus in die traditie van Liefting, maar hij heeft het eigenlijk nog wel moeilijker. Ja, hij heeft het politiek moeilijker. Dus laten we zeggen, eh, financieel economisch staat Nederland natuurlijk totaal anders voor dan in eh, 1945-46. Maar het, het probleem is natuurlijk dat het nu een politiek probleem is geworden. Met, met oppositie die kraait en dergelijke. En de economen zijn het ook oneens. Zijn jullie dus... nou echt de oppositie die kraait? Die kraait, ja. <laughs> ja, ja. Gaat u verder. Uh, dus... Uh, dan zeg... Dat was natuurlijk toen. Uh, dat, ik, ik kan niet zeggen dat als je natuurlijk de, de, de parlementaire verslagen uit die jaren na de oorlog leest, dan blijkt er wel degelijk laten we zeggen dat men uh, ja, uh, uh, van uh, de kant van de bijvoorbeeld de Protestantse christelijke partijen of de Liberale Partij, wel, laten we zeggen, kanttekeningen plaatste met de aanspraak die liefsting had over de taak van de staat om met de begroting sociaal-economische doeleinden te realiseren. Dus dat vond men, dat, dat was te veel gedacht vanuit de staat. Maar men aanvaarde dat het voor die korte periode na de oorlog, voor de, het herstel en de wederopbouw, noodzakelijk was. Ja, ja. En dat is natuurlijk nu, ja, is er een veel grotere verdeeldheid. Dus laten we zeggen, Dijsselbloem heeft het. Dat uh, is financieel, economisch eigenlijk gemakkelijker. Er is natuurlijk een, een, een geweldige welvaart. Uh, dus zeggen, als men enigszins de broekriem moet aanhalen, betekent dat niet zoveel. Dus, dus u zegt financieel heeft hij het eigenlijk makkelijker, politiek moeilijker. Ja. Als, als u nou die vergelijking die hij zelf enigszins trekt, die, die, laten we zeggen, bescheiden vorm van zelffelicitatie, uh, zich vergelijken met liefding. het is de staatsfinanciën op orde brengen, is. Niet alleen maar een kunde, maar ook een kunst. Ja. Als u een, een, een, de, de plek in dat kunstenaarschap van Liefting die staat ergens bovenaan de trap... waar moet Dijsselbloem dan staan? Mag hij mag ook op een treetje twee of drie... of moet hij er ver onder? Nou, hij moet er wel ver onder. Kijk, het, het, het grote verschil is allereerst natuurlijk... dat uh, over die twee personen... want daar vroeg u toen strak al naar... Uh, Liefting was natuurlijk uh, oud-hoogleraar uh, uh, in Rotterdam... in economie en uh, uh, in... Uh, in allerlei andere zaken, bankwezen en dergelijke, daar had hij een leerstoel in. Hij, had een, uh, hij was koemlouden gepromoveerd. Hij heeft uh, onder de oorlog, toen hij als reserveofficier in krijgsgevangenschap zat... ...heeft hij nog een handboek geschreven dat hij meedroeg in een uh, trommeltje uh, over monetaire theorie. Dus met andere woorden, hij was, uh, laten we zeggen, facile uh, princeps. Hè? Dus uh, het, uh, hij was de aangewezen man om die klus te klaren. Hij kwam uit de Christelijk Historische Unie... was ja, na de oorlog ja. overgegaan naar de Partij van de Arbeid... en hij had al voor de oorlog gepleit... voor een grote taak voor de staat... om de eh, problemen in het land op te lossen. En eh, ook met name op sociaal gebied. En dat was natuurlijk zijn kunst... want daar, dat gebruikte Liefding. Die zei, ja, kijk, kunde... dat is namelijk gewoon een begroting maken... waarbij de uitgaven kloppen met de inkomsten. Maar hij zei, kunst is om er daarna met die begroting ook te laten functioneren... Uh, voor sociaal-economische politiek. Yes. En, en, dat, en dat is natuurlijk een kunst die Liefding voor het eerst na, uh, in onze geschiedenis dus, heeft toegepast na de oorlog. Hij heeft bijvoorbeeld, nou, hij heeft, laten we zeggen, ja. ondanks die bezuinigingen... heeft hij ruimte geschapen voor bijvoorbeeld de noodwet Drees... Hè, het ja. begin van de AOW. Meneer, uh, meneer, meneer Bogaert, het, het beeld is duidelijk. Deze meneer heeft de basis gelegd, deze liefsting... voor alles waar we nu nog van profiteren, in zekere zin. Een manier van denken, een de manier ja. van begroting maken. Ja. En in die zin mag Jeroen Dijsselbloem een klein beetje in zijn schaduw staan. Mag ik u bedanken voor uw zeer uh, betrokken toelichting vanochtend? Oké. Okay. Jo, graag gedaan. Ja, en dan gaan we nu naar, uh, door met, met Duitsland. Want vandaag gaat duidelijk worden of de Duitse burger weer een Merkel... of misschien toch de nieuwe bondskanselier zal krijgen. Uh, maar wie het ook wordt, de nieuwe bondskanselier... zal cruciale invloed gaan uitoefenen op Europa. Want het land is heel erg lang buitenspel gezet geweest. Maar het heeft nu natuurlijk al heel lang weer de grootste vinger in de Europese pap. De vraag is natuurlijk hoe gaat dat verder en dat Duitse verleden wat zo zwaar op Duitsland rust... speelt nog steeds een rol in Europa. Ja, is die huidige voortrekkersrol eigenlijk wel gewenst in Europa? Dat is nog altijd een vaag bestaand onderbuikgevoel. Er hoeft maar dit te gebeuren en Merkel krijgt een Hitler-snorretje opgeplakt. Over die vergangenheid die niet vergehen wil... gaan we het hebben met Dirk Rochtes, die het boek met de volgende titel schreef... Dominant Duitsland, economische reus, politieke dwerg. En Dirk Rochtes zit, als het goed is, in een studio in Brussel. Dat klopt, ja. Ja, heel fijn. U klinkt uh, kraakhelder. Fijn. Um, ja. U praat uh, vanuit daar met ons uh, over uw boek. Um, ten eerste even over die verkiezingen. Er wordt vandaag gestemd. Er wordt ook wel gezegd, eigenlijk zou heel Europa moeten meestemmen in Duitsland... vanwege die grote invloed. Wie zouden we volgens u als kanselier moeten willen... Uh, als Europa, Merkel of de sociaaldemocraat Peer Steinbrug? Ja, sowieso volgt uh, Merkel zichzelf op, dus de vraag is een beetje overbodig. Maar u heeft wel gelijk in de zin dat het erop aankomt met welke coalitie Merkel in zee gaat. Maar ah, er is überhaupt geen uh, niet in vragen of Merkel uh, het stokje moet overgeven sowieso haalt haar partij rond de 40 procent. De vraag is nu of haar liberale regeringspartner van tot nu toe, de FDP, of die de 5 procent kiesrempel haalt. En dat is de vraag. Dat is echt kantje boordje. Lukt dat niet met liberalen, dan gaat Merkel zonder twijfel een grote coalitie aangaan met de SPD, de Sociaaldemocraten, die rond de 25 à 26 procent zitten. Ik, ik, ik geloof niet dat, dat de Sociaaldemocraten van de SPD met, met groenen en, en Linken een coalitie zou dus mede. Uh, dat is politiek zeer uh, heikel, zeer delicaat. Goed, dan even, dat zullen we vanavond gaan zien, wat de uitkomst is. Um, even over het boek. Het is op, op dit moment um, de sterkste economische macht, Duitsland. Als een land succesvol is, gaan we dan eerder op zoek naar de zwakke plekken van dat land? Ja, het is altijd wel... Vervelend geweest in Europa, van te moeten ervaren dat Duitsland zoveel betekent, zoveel voorstelt. Dat is eigenlijk al begonnen in 1871, toen het keizerrijk werd opgericht. Vanaf dan stelt zich het Duitse probleem, vandaar daar in het midden van Europa ligt die zware kolos en die heeft zoveel economische en politieke invloed. En ja, de andere landen hadden daar toch wel een beetje schrik van. Hè? We kennen de gevolgen. Er zijn oorlogen gevoerd. Daarna, na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland getemd, als het ware... en heeft zich mooi ingeschakeld in het Europese proces... Maar nu zien we de laatste tijd dat uh, Duitsland ja, over zijn schaduw van vroeger heen uh, groeit. En ja, zoveel uh, invloed heeft dat de anderen weer denken van... oh, daar zijn die machtige Duitsers weer. Hè? Wat willen die? Willen die misschien een, een Duitse Europa creëren? Dat en, willen wij niet. En, hebben jullie in België dat dus ook? Want wij denken in Nederland altijd dat wij alleen bang zijn voor Duitsland... of een beetje nerveus worden. Maar dat is bij jullie dus kennelijk ook het geval. Overal denk ik. Hè? Overal. Ja. En hoe komt dat, dat onderbuikgevoel concreet naar voren? Zijn er voorbeelden... Van van, of is het een soort ongrijpbaar spook, wat er wel is, maar heel weinig concreet blijft? Het is eigenlijk ongrijpbaar en is er eigenlijk wel een reden toe. De Duitsers zijn echt niet van plan om uh, weer de plak te zwaaien. Natuurlijk willen ze hun model uh, aanprijzen. Hè. Willen ze dat wij in Europa uh, hun, hun uh, recepten volgen. Maar ze willen zeker niet uh, domineren. Ze doen het misschien wel in de feiten, maar ze willen het niet. Het is tegen heug en meug dat ze domineren. En ze verzetten zich tegen het beeld dat zouden zij dominant zijn. Dus ze zijn er erg ongelukkig mee wanneer wij overeen spreken als over een uh, dominante macht... Ze willen de anderen meetrekken. Natuurlijk zijn ze een beetje primus inter pares, maar uh, ja... Ze Dan waren zeker... ze zeker ook niet zo gelukkig met de titel van het boek. Dat klopt. Uh, bij de voorstellen moet ik zeggen dat de Duitse ambassadeur... er wel een beetje kritisch op ingespeeld heeft. Misschien bedoelde hij het ironisch, maar, maar het was voor hem natuurlijk een kapstok... om, om te zeggen van kijk, uh, wij zijn dat niet. Wij zijn niet dominant. Huh? Jullie denken dat maar. Nu, uh, ze zijn het wel degelijk... Yes. Maar uh, is dat een probleem? Dat is de vraag. Hè. Uh, politiek is het niet zo dat Duitsland alles voor het zeggen heeft. Hè? Natuurlijk hebben ze veel invloed. Maar in de Europese mechanismen, in de besluitvormingsmechanismen... moeten ze iedereen meekrijgen. Niet alleen Frankrijk, maar ook de vele middelgrote en kleintjes. Dus het is zeker geen uh, uh, solo spelen. Het is uh, geen einzelgänger Duitsland. Hè? En, uh, ik wil nog even terug naar dat, dat onderbuikgevoel. Um, en hoe dat zich concreet vertaald. Er wordt wel gezegd... ook Hitler kijkt nog altijd mee... als stenen gast aan de politieke tafel. Um, hoe vertaalt zich dat... Ja, dat is eigenlijk een, een metafoor die de Duitsers zelf gebruiken. Hè? Wanneer zij het hebben over, over de democratie, en mensenrechten en, en engagement in het buitenland, zit uh, Hitler mee bij hen aan de tafel als een stenen gast, die kijkt mee toe. Maar als een tegenvoorbeeld, hè? dan zeggen ze van... Kijk, uh, we moeten eenmaal anders optreden, uh, of we moeten ervoor zorgen dat onze democratie nooit meer bedreigd wordt zoals 80 jaar geleden. Dus in die zin kijkt Hitler mee. Ja, maar... En het buitenland kijkt natuurlijk ook mee. Hè? En, en, en ziet natuurlijk ook dat... Uh, ja, Duitsland uh, zoveel macht heeft... dat bepaalde oude weer naar boven komen. Maar minder bij ons dan wel in, in Zuid-Europa... zoals u maar, ook in de inleiding gezegd heeft. Maar, maar mag je ook zeggen, Hitler kijkt ook mee op de wijze... waarop Duitsland zich in het buitenland verkoopt... en gedraagt, waarop Merkel zich presenteert... dat ze gewoon beseffen, we moeten een beetje bescheiden zijn. We moeten niet een domin eh, precies geen dominantie uitstralen... maar enige bescheiden, eh, bescheidenheid... Dat klopt, de Duitsers zijn eigenlijk bescheiden, of willen bescheiden zijn. Wij denken dat ze dikwijls niet, maar zij zijn zeer bedeest op dat vlak. Ze willen zeker niet overkomen als de, degene die op tafel klopt. Misschien doen ze het wel in besluitvormingsprocessen, dat, dat ontken ik niet. Maar in het openbaar willen zij geliefd worden. Dat is heel belangrijk, ze willen goed overkomen. En dat lukt niet altijd zo goed. Hun imago, ja, dat is toch nog altijd niet wat het zou moeten zijn... Of ze Wat... zouden liever uh, ge graag gezien worden. Want ze, bijvoorbeeld met, met militair ingrijpen... Worden ze ook dat, daar mogen ze niet de, de leiding in nemen. Dat wordt niet echt geaccepteerd. Ze hebben zich lang uh, ertegen verzet om, om um, militair actief te worden. Het is pas in 1994 met het arrest van het Hof in Karlsruhe dat uh, Duitsland de toestemming kreeg om ook troepen uh, aan buitenlandse missies van, van in NATO en UNO-verband te laten deelnemen. Dat heeft dus bijna 50 jaar geduurd, voordat hier Duitsland die stap gezet heeft. En ik moet zeggen, het buitenland, zeker vanaf de Duitse uh, hereniging in 1990, eigenlijk, was eigenlijk vragende partij voor een meer actieve rol van Duitsland. Begreep niet dat een economisch sterk land als Duitsland zich zo op de, op de achtergrond hield. En we hebben dat ook gezien een tijdje geleden in, in, in de kwestie in Libië toen Duitsland zich in de UNO veiligheidsraad onthield... keek het bijna heel verbaasd op van ja maar waarom waarom wil die Duits niet wat meer doen ja nee precies dat, dat blijft een lastige positie als we even uh, teruggaan in die Duitse geschiedenis die onderbuikgevoelens um, en die lastige positie komen uiteraard vooral uh, vanwege uh, de catastrofale Tweede Wereldoorlog maar um, het begint eigenlijk al eerder. Het begint in de 19e eeuw, als Duitsland zich als cultuurnatie in eerste instantie gaat manifesteren. Ja, voor 1871 was Duitsland inderdaad een, een cultuurnatie, maar een verbrokkelde politieke macht. Ze stelde niet veel voor. Het probleem van, van Duitsland voor 1871 was dat het bestond uit 38 staatjes, en dat je dus eigenlijk in het midden van Europa een vacuüm hebt. Hè. Te zwak om een bedreiging te vormen voor de anderen, maar. Uh, okay. Ja, het nodigde soms ook andere machten uit om in Duitsland binnen te vallen. Dus het was altijd een verstoring van de balance of power, het machtsevenwicht. Um, maar toen Duitsland dan in 1871 een keizerrijk werd, ja, was het, klom het snel op tot een economische grootmacht, een industriele mogendheid. En dan begonnen de anderen te denken van. Ja, Duitsland wil meer, wil uh, ja, de hegemonie in, in Europa veroveren. Dat was toen al het Duitse probleem, hè? Dat is toen ontstaan, ja, ja het, vanaf het Keizerrijk. Uh, dat Frankrijk en Groot-Brittannië, die eigenlijk het niet goed met elkaar konden vinden. En ook Rusland, hè, die drie konden het niet met elkaar vinden. Onderling, maar die beschouwden het, uh, Duitsland zo'n groot gevaar of zo'n probleem, dat ze tenslotte met elkaar allemaal uh, ententes en allianties hebben gesloten. Omdat Duitsland voor hen. Gezien werd als gezien werd als de grote vijand. En is het ook dat ze wat later die. nou ja, die, al die staatjes bij elkaar hebben gekregen, één zijn geworden, dat ze daardoor ook die, die drang hadden van wij gaan de wereld veroveren. Wat we in de. Nou ja, in de 20e eeuw hebben gezien. Er leefde inderdaad in dat keizerrijk een, een zendingsbewustzijn bij de Duitsers. Ze waren heel fier dat ze dat grote rijk tot stand hadden gebracht. Ze klommen op tot een economische mogendheid. Ze waren sterk in wetenschap, industrie en techniek. En ze leiden daaruit ook een gevoel af van... Wij zijn een bijzonder volk, een bijzondere natie. En ja, zoals men in het Duits zegt... Am zal die wel genezen Zo van, ja als de anderen ons voorbeeld maar volgen dan zal de wereld een veel mooiere plek worden maar wij zelf als Duitsland willen ook een plaats onder de zonne want ze waren ook wel een beetje jaloers op Frankrijk en Groot-Brittannië dat die zoveel kolonies hadden Nederland had ook kolonies. hè. Maar uh, Duitsland ja, was uh, hinkt een beetje achterop. Een droomde van, van een meer veld toen. Dus, dus het probleem is eigenlijk ook dat die, die, die zichzelf tot gelding maken, wat Duitsland, het programma van Duitsland was. Dat, dat creëerde zich ook en dat realiseerde zich ook met name binnen Europa. En, en dus vandaar ook die slechte naam die ze gekregen hebben. We zijn, men is, we zijn in, in Europa ken ik bang dat die Duitsers ons weer willen overheersen. Is dat een is dat wezen de kern van? ja dat, van, de, van de reacties? Dat niks bewust zijn bewustzijn ging ook gepaard met een arrogantie. Um, maar ja, iemand die veel macht heeft op alle mogelijke vlakken, ja, die wordt natuurlijk geconfronteerd met de angst van, van de, de, de mindere goden, zeg maar. Hè, de buurstaat die niet zoveel in, in de pap te brokken hebben of, of niet zoveel invloed hebben. Die, die voelen dan een zekere neid: hè, van, van dit land wil ons overvleugelen. Hè. En, en dat versterkt zich, hè, dat, dat wordt dan ook van generatie op generatie doorgegeven. Duitsland na 1945 ja, was eigenlijk gekortwikt, een verdeeld land. Was dus helemaal niet meer zo machtig, behalve economisch natuurlijk nog wel sterk. Maar was echt ingekaderd in, in de Europese integratie, in de processen van Europese eenmaking. Dus er was eigenlijk geen gevaar meer natuurlijk. Maar toch blijft dat beeld nog altijd voortleven. Eh, wordt het misschien wel genetisch als het beaard doorgegeven... van generatie op generatie van... ja, Duitsland, eh, pas toch maar op. Ja, terwijl ze nog wel zo hun best hebben gedaan... na die capitulatie, na die kort zoals u het zegt... om met dat verleden in het Rijnen te komen. Het begrip vergangenheidsbeweldtikun. Kunt dat... u daar... Iets kort over zeggen? Ja, er is dus geen enkel land dat zo intensief en zo diepgaand... met zijn eigen donkere verleden is omgegaan als Duitsland. Vele landen, vele regimes hebben boter op het hoofd. Duitsland uiteraard ook. Maar heeft dat tenminste onder ogen gezien en doet er alles aan... om dat, vooral dat nazi-verleden te verwerken en om schuld te bekennen... En dan is het natuurlijk heel pijnlijk voor de Duitsers om te zien... dat zelfs 70 jaar na al die pogingen en, en moeite die ze doen... dat daar nog een kanselier met een hitler snornetje wordt afgebeeld in, in Athene. En, en, want wat hebben ze concreet gedaan um, om uh, ja, een soort zelfbescherming in te bouwen? Sowieso uh, wat men met een Amerikaans begrip noemt re-education. De Duitsers zijn na de Tweede Wereldoorlog als het ware heropgevoed. De geallieerde bezetter, uh, in dit geval de Amerikanen en de Britten, wilden dat ja, de Duitsers tot democratie zouden opgevoed worden. En men heeft dan ook de instellingen van, van uh, de Duitse politiek uh, gewijzigd. Volledig aangepast en op de democratischere lees geschoeid. Men heeft eigenlijk gezegd van Bonn, dus de, de, als, we zien het beeld van, van de Bondsrepubliek dat is een tegenbeeld van de republiek van Weimar van de jaren twintig, die ten onder is gegaan, uh, die op, opzij geschoven werd door de nazi's Bon mag niet Weimar zijn, dus Bon moet een, een betere structuur hebben zowel moreel als institutioneel zodat de fouten van het verleden nooit meer kunnen terugkomen en ja, dat uit zich dus institutioneel ik, heel uh, kenmerkend is bijvoorbeeld de 5% kiesdrempel hè, waarover hmm. zoveel te doen is ja, in, in Weimar bestond die niet en, en zat het parlement met, vol met uh, kleinere partijtjes waardoor je een politieke verbrokkeling had uh, in, in de bondsrepubliek was dat niet het geval door die 5% drempel hadden we tot 1982 maar, maar drie partijen in de bondsdag wat natuurlijk tot een grote stabiliteit leidt, misschien ook een zekere verveling, hè, uh, saaiheid en de laatste tijd zien we dat er meer en meer partijen over die kiesdrempel beginnen te springen, dus het, het politieke leven in begint weer een beetje ja. spannender te worden de grotere macht van Duitsland en de angst voor Duitsland uh, die opkomst valt dat samen met, dat, met de periode na de hereniging, dat dus het verhaal de Bondsrepubliek houdt op en we krijgen een nieuw Duitsland, Berlijn. Heeft dat verschil gemaakt? Frankrijk en, en Groot-Brittannië waren zeker niet zo opgezet met die Duitse eenmaking. Ze hebben zich daar eigenlijk tegen verzet, onderhuid. Maar uh, ja, Amerika heeft dat doorgedrukt dat er een hereniging kwam. Nu, die, die Berlijnse Republiek, zoals men haar noemt, die verschilt in wezen niet veel van de Bonner Republiek. Dus in haar democratische kern is ze nog altijd dezelfde en houdt ze nog altijd dezelfde waarden aan als de, de Bondsrepubliek van vroeger. Dus dat is nog altijd een erg uh, democratisch land dat ook zijn burgers tot uh, politieke mondigheid uh, opvoedt. En is het niet ook nog een, een het woord nationalisme en populisme... en ook in combinatie met die 5% kiestrempel... kan het niet ook een valkuil zijn dat er teveel wordt genegeerd... dat bijvoorbeeld dat rechtsextremisme nu... Toch weer aan het groeien is? Ja, Duitsers hebben het knap lastig met het begrip nazi en nationalisme, omdat ze denken van ja, het Duitse nationalisme is schuld aan de Tweede Wereldoorlog. In feite hebben Hitler en zijn trawanten het Duitse nationalisme misbruikt. Ze hebben ook de Duitse Nationale Partij vervolgd. Eigenlijk zijn ze imperialisten. Maar goed, het was gegroeid rond een bepaalde nationale kern. En daaruit leidden de Duitsers af van ja, nationalisme, dat leidt tot herrie. Maar soms gaan ze zo ver dat ze hun eigen identiteit wel prijsgeven... dat ze zich schamen om Duitsers te zijn... en dat ze dan nog liever opgaan in Europa... zoals een suikergrondje zou opgaan in, in dat Europese uh, goedje. Dus, um... dus ze hebben eigenlijk Europa omdat ze Duitsland niet meer hebben? Ja, dat dus eigenlijk een soort uh, nevenideologie. Dat is uh, een nieuwe geloof. Nu, wat de extreemrechts betreft... Uh, we mogen toch ook niet vergeten... dat er geen enkele extreemrechtspoliticus uh, of mandataris... In, de, in een bondsdag in het federale parlement zit. Weliswaar. In, de in sommige deelstaatparlementen dat wel. Maar op nationaal niveau helemaal niet. En dat is toch wel een succes. En o, tot slot, hoe lang zal het nog duren... voordat Duitsland van dit imago af is? En ook van die zelfkastijding? Ja, er zijn nog altijd natuurlijk generaties van, van vroeger die getuigen geweest zijn wat, wat er gebeurd is. En misschien gaan die verhaal nog een tijdje voort. Maar ik schat dat het ja, toch nog een tweetal generaties duurt leren we af zijn van, van dat, Duits, dat odium dat Duitsland met zich meedraagt. Goed, hartelijk dank Dirk Rochtes vanuit Brussel. Het boek heet Dominant Duitsland en is uitgegeven bij de Pers. En we gaan uh, natuurlijk vandaag met grote belangstelling kijken hoe de verkiezingen uitpakken. Um, dan gaan we nu even naar Gio Lippens en het WK Wielrennen. De ploegentijdrit van de vrouwen is, als het goed is, net begonnen. Goedemorgen, ja, inderdaad. Het is net begonnen om tien uur vanochtend. De eerste ploeg die van start ging was een Italiaanse ploeg. Een onbekende Italiaanse ploeg van Jano Fondriest En zestien ploegen uh, die gaan het vandaag uh, doen. Zestien ploegen van zes vrouwen elk. Vorig jaar voor de eerste keer die ploegentijdrit... op het programma van het wereldkampioenschap. En toen zagen we een overtuigende zege... voor de ploeg van Ellen van Dijk, de Nederlandse... die daar wereldkampioen werd met Team Specialized. En dat is nu voor vandaag ook de grote favoriet... Zij gaan wat later van start, over een paar minuten zullen zij gaan starten. Specialized Lemon met opnieuw Ellen van Dijk in de gelederen. We kijken even naar de tussentijden, want we hebben drie Nederlandse ploegen. Daar kijken we natuurlijk met belangstelling naar. Natuurlijk de ploeg van Marianne Vos, Rabobank. Die eh, zijn net begonnen, daar hebben we nog geen tijden van. Argo Shimano van Kirsten Wild is inmiddels wel bezig. En die hebben voorlopig op het eerste meetpunt de tweede tijd... achter de Russische ploeg van Roes Velo. Vorig jaar vijfde op het... WK in Valkenburg. En Argo Shimano zit daar 5 minuten en 34 seconden achter. En die derde Nederlandse ploeg, Bols Dolmans... die zitten daar dan weer op de derde plek. 17,5 seconden achter Boels Dolman... met onder andere Adrie Visser... die na dit seizoen een punt zet achter haar carrière. Het kan nog spannend worden zometeen... want natuurlijk is het de grote vraag... kan iemand die ploeg van Ellen van Dijk... die vorig jaar wereldkampioen werd bedreigen... kan iemand sneller rijden? Dat zou dan de ploeg moeten zijn van Marianne Vos... En zij kijken dan met name naar de resultaten van de afgelopen tijd. Ze wisten dat ze een aantal weken geleden op een wereldbekerwedstrijd in Zweden... dichterbij zijn gekomen dan ooit. Dus het kan. En het parcours in Florence van Pistoia naar Florence... Eh, parallel aan de A11, hè, dat is de snelweg van Pisa in de richting van Florence... vanuit de kust dus. Dat parcours is zo vlak als een boljachtlaak. En dat zou wel eens een voordeel kunnen zijn van die Nederlandse ploeg. Ja, bedankt ook nog Gio Lippes voor deze adreskundeles. Uh, we luisteren nog steeds naar OVT, het programma van de VPRO... Op voor, eh, waar je alles kunt horen over geschiedenis en actualiteit. En u kunt ons natuurlijk, als u dat wilt, ook mailen. Dan moet u mailen naar OVT, het VPRO -NL. En jawel, u kunt ons ook twitteren. Twittert u dan naar Ed, Jozef, Palm. Jozef met een hoofdletter, Palm met een hoofdletter. En daar kunt u alles vinden wat wij doen... ook aan geschiedenis de aankomende weken. En kunt u ook uw opmerkingen en suggesties voor OVT kwijten? Ja, dan is het nu tijd voor De Column. En dit keer komt die van Philip Freriks. Ik zal me voor altijd die Fransman herinneren met dat ronde brilletje... zijn ironische blik en een warge haardos... die alleen nog de zij- en onderkanten van zijn kalende hoofd beboste. Een wat schriele figuur in een pandjesjas... rondfladderend als een verstrooide professor. Cellist van beroep en Duitse van oorsprong. Aanvankelijk was hij niet meer dan een adres, een straatnaam en huisnummer... Maar van Lieverlee werd hij deel van mijn geschiedenis. Persoonlijk erfgoed. Zijn straat is mijn private lieu de mémoire. Niets intenser dan een eerste keer. Hij was mijn eerste adres in Parijs. De Fransman was in Keulen geboren als Jacob... en in Parijs genaturaliseerd tot Jacques. Gelukkig voor hem bleef zijn achternaam intact. Het was zijn merk. Wereldberoemd was hij ermee geworden als koning van de operette... Door collega's werd hij gewogen en nogal licht bevonden. Gioacchino Rossini noemde hem spottend de kleine Mozart van de Champs-Élysées. Ik kwam in 1966 te wonen in de rue Jacques Offenbach. Een onooglijk straatje, weggemoffeld achter de statige gevels van de lange, lommerrijke laan die naar de grote Mozart is vernoemd: de Avenue Mozart. Een geldmaker in de Franse versie van het Monopoliespel en ook in het echt of hoe de muzikale verhoudingen liggen in Parijs... ook al is Jacob Offenbach nog altijd de meest gespeelde Franse componist. Ik woon op nummer één, en dat klonk goed. Rue Jacques Offenbach. De CH als een zachte K uit te spreken. Geen taxichauffeur had er ooit van gehoord. Eerlijk gezegd heb ik de kleine Mozart lang genegeerd. Ik woon in zijn straat, meer niet. Ik was er al lang weg toen nummer één verhalen begon te vertellen... en langzamerhand een verborgen verleden prijs gaf. Met resten van de wereldgeschiedenis zomaar op de stoep. Om te beginnen dankzij de naamgever zelf. Als amuseur van het Tweede Keizerrijk is hij een verhaal op zich... bewonderd door keizer, koning en admiraal. Dan die geheimzinnige Rus van de derde etage. Dan later bleek uit de Sovjet-Unie gevluchte Nobelprijswinnaar voor de literatuur... die eeuwig heimwee en aanbije had... En onder mijn raam kampeerde twee eeuwen eerder een soldaat van Oranje. Een voorvader notabene in de directe lijn die als flankeur de grote Napoleon verslagen had. Niet slecht voor zo'n onnozel straatje. Mijn vriendin had haar kamer op de zesde etage. Het was het middenstuk van een appartement dat na de Eerste Wereldoorlog in Drieën was opgedeeld. Ruzak van 1 fungeerde als een soort opvanghuis voor gevluchte Wit-Russen die zich na de oktoberrevolutie van 1917 massaal in Parijs hadden gevestigd. Even zoveel gezochte prinsen en hertogen... die volgens de plaatselijke legende allemaal taxichauffeur waren geworden. We deelden een toilet en badkamer met de bewoner van de andere kamer. Een bejaarde buurvrouw die bij gebruik altijd de wc-deur wagenwijd liet openstaan. Als we onverhoopt onze deur openden, keken we pal op het privaat met de buurvrouw op de wc-pot. Zittend met afgestroopt directoire probeerde ze wanhopig met haar wandelstok de wc-deur dicht te trekken. Altijd te vergeefs. Om iets van haar waardigheid te behouden, riep ze dan maar enthousiast. bonjour, monsieur dame. De buurvrouw was protestants. Kom vous, werd er met een veelbetekenende blik aan toegevoegd. Protestanten in Frankrijk vormen een minderheid... en dienen daarom in de gaten traag worden gehouden. Dat dateert al van voor de Bartholomeusnacht van 1572. Er gaat geen jaar voorbij zonder dat een week of maandblad... een omslagartikel brengt onder de kop de macht van de protestanten. Met daarbij een lijstje van politici, opinieleiders... of grootkapitalisten van wie gesuggereerd wordt... dat ze misschien wel deel zijn van een groot... maar niet nader omschreven protestants complot... Volgens de Fransen zijn alle Nederlanders de leer van Calvijn toegedaan... wat in hun optiek de verklaring is... voor een schuldige combinatie van moralisme en handelsgeest. De macht van de buurvrouw met haar bescheiden pensioentje... was minimaal, voor zover ik weet. Ze hield het noodgedwongen bij een soort hagepreken aan huis... ondersteund door het slepende gejank van een afgeleefd traporgel. Bij haar nooit de vrolijke klanken van een zakoffenbak gehoord... Ja, dat was Philip Frerix. En dan nu, de mooiste jaren van Nederland. Er is de laatste tijd heel wat afgezeurd en geklaagd... over de babyboom-generatie en de jaren zestig. Daar zou het allemaal zijn misgegaan. Misschien schreef daarom historicus Han van Horst... een nieuw boek getiteld De Mooiste Jaren van Nederland, 1950-2000. En dan gaat het dus niet alleen over de jaren zestig... maar ook over de jaren 50, 70, 80 en verder. De jaren dus van zowel volkszanger Johnny Hoesch en de Dolly Doll als van Stiefbeen en Zoon en één van de acht. De jaren dus waarin Nederland de welvarende en, welvarende en tolerante samenleving werd... die we sinds afgelopen Prinsjesdag moeten definiëren als de participatiemaatschappij. Ja, en dat Nederland werd na de oorlog in de stijgers gezet... en dat laat zich niet alleen beschrijven in de lotgevallen van Drees, Bill, Den Uil, Lubbers en Balkenende... maar het laat zich ook juist betrappen en ontdekken door te kijken en te luisteren naar uitingen van gewone cultuur, zoals daar bijvoorbeeld is muziek. Want Han van der Horst, het wemelt van verwijzingen naar liedjes. Mocht u uw klassieken niet kennen, ook al een reden om dit mooie boek, uh, de mooiste jaren van Nederland, uitgekomen bij. Uitgekomen. Bij Prometheus natuurlijk het aan te gaan schaffen. Han van der Horst, je schrijft in je inleiding. De geschiedenis, ik citeer je even. De geschiedenis heeft mij gezegend. Mijn leven heeft pech, gekend en, en, re en, re en relationeel geluk. Maar geen existentiële bedreigingen. Net als de meeste Nederlanders werd ik niet rijk, maar ook niet arm. Bovendien ben ik in tegenstelling tot vorige generaties gezond... En mooi gebleven. Dat laatste kunnen wij in nou, behoorlijke mate beamen. Maar wat wil je zeggen met deze persoonlijke bekendheid? Dus het staat er niet voor niks, denk ik. Uh, ik denk dat dat geldt voor de meeste mensen... die uh, de tweede helft van de 20e eeuw... Uh, bewust hebben meegemaakt. Dat was een prachtige tijd... Uh, waarin uh, mensen massaal veel meer ruimte hebben gekregen om hun leven in te vullen zoals, euh, zoals zij dat willen. Ik, ik zal van die, die, die, die vergroting van de ruimte een heel concreet voorbeeld geven. Sinds 1980 zijn er meer Nederlanders in Indonesië geweest dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. En nu, en dat, op, en nu gezellig op vakantie. Ja, op vakantie in een Boeing. En ja. daardoor kon dat. Of en die Boeing met, met, met toeristen staat voor een enorme verbreding in uh, onderwijsniveau, in welvaartsniveau, in uh, uh, het vermogen om zelf te bepalen waar de grenzen liggen uh, van je bestaan, wat. Normen, de normen en waarden die je zelf hebt geïnternaliseerd... die je niet van buiten zijn opgelegd... dat is voor heel veel Nederlanders in de jaren 50, 60, 70, 80, 90... werkelijkheid geworden. Ja. Dat is een prachtige tijd. En ja. ook nog hartstikke rijk. Ja. Dus, dus dat zijn allemaal de redenen waarom jij het onze echte gouden eeuw Ja, en ook vanwege de mentaliteit. De mentaliteit van dat je iets kon bereiken... als je het wilde en er, de, en er je best voor deed. Ja. Zelfs, dat... zelfs in de jaren tachtig was er niet iemand als, uh, als Halbe Zeilstra die zegt van, nou, nou, als we nou heel erg ons best doen... nou, heel misschien een procentje erbij... en we moeten allemaal daarmee definitief een stap terug doen. Dat soort mensen waren er niet. En dat is een van de redenen waarom het in die halve eeuw... steeds goed is blijven gaan. En is, het nou een, is er nou een soort reden dat jij denkt als historicus... ik wil dit Nederland wat een beetje aan het klagen en aan het zeurig dreigt te slaan, even helder voor ogen laten komen... van dit waren vijftig jaar die je moet koesteren... en wat daar is opgebouwd, wat je uit kunt leren... dat moeten we niet vergeten. Is, is dat een reden om dit boek te zeggen? Ja, en we kunnen er nog een keer. Dit hoeft geen eeuw van verval te zijn optimistisch geluid, Han. Dat is goed om te horen. Weet je, laten we even luisteren naar die periode de jaren 50, 60, waar het allemaal begon. En dan gaan we even luisteren naar een liedje waarin zowel de sfeer van 50 als 60 vervangen zit. Beste kerel, hier is vader en het huilen staat me nader dan het lachen want je oma is geslaagd voor het rijvaardigheidsdiploma ook de huur is Weer gestegen en er valt hier zoveel regen. Dat ik in buurt van Ede op de weg een kabel jou heb doodgereden. Ik, ik, ik, ik denk, Han, dat je het wel herkend hebt. Hè? Ja. Dit is uh, het antwoord van vader aan de zoon uit La En wat zo aardig is, is beste kerel hier, is vader zo spreekt... Ja. Tien jaar later niemand meer tot zijn zoon. En geen zoon zal het meer accepteren als vader zo nee. spreekt. Het rijvaardigheidsdiploma. En het liedje komt ook nog, gaat nog verder over een wasmachine voor moeder... en een autootje voor vader. Uh, het is Helemaal dit, uh, dit is begin jaren zestig. Toen Bas de fortman luitenant was in, uh, in La Coutine. En toen al die dingen uh, massaal de huizen binnenkwamen. Dat had te maken met een heel snelle loonstijging. Een loongolf. En eh, ook met prijsdaling van uh, allerlei artikelen... die voor die tijd verschrikkelijk duur waren. En dit geeft het exact weer. Aan de andere kant wil ik nou toch zeggen... nu ik dat hoor over La Coutine, mijn zoon is verleden week zaterdag... beëdigd als lid van de Nationale Reserve. Han, gefeliciteerd. Dankjewel. Maar je, je noemt nu uh, dat, dat de mensen kunnen dingen gaan kopen. En je noemt in je boek ook heel ja. bewust... Uh, als ik me niet vergis, het kabinet de kwaai. Een ja. keerpunt. Uh, een breuk, een censuur met het sobere Nederland van Drees. Ja. Leg eens uit. 1959. 1959 uh, volgt het laatste kabinet uh, Drees... dat zich zeer gehaat had gemaakt door een, uh, een bestedingsbeperking in te voeren... omdat ze bang waren voor een oververhitting van de economie. En daarna is Drees uit de politiek gegaan... en opgevolgd door een goedlachs... Uh, Jan de Kwaai, voormalig commissaris van de Koningin in, uh, in Brabant. Katholiek, uh, ook grondlegger van de Nederlandse Unie... waar hij dertig jaar later heel veel problemen mee had gekregen... maar wat ja. toen absoluut niet speelde. Ja. Probleem, en hij uit de maakte de oorlog. zelfs grappen. Voor de duidelijkheid, ja. probleempartij uit de oorlog gaan ja. we nu verder niet op in. Ja. Ja. Hij maakte zelfs grappen. Hij maakte zelfs grappen. En, en hij voerde een, een, een verlangen van de KVP door... om, om de welvaart, de koopkracht te vergroten... Want met grote kroopkracht krijg je krachtige gezinnen. Dat was een, een hele katholieke gedachte die daarachter zat. En zijn kabinet heeft twee dingen gedaan. Ze heeft de, uh, ze heeft dus de, de, de, de, de loon- en prijsbeheersing losgelaten... En, en enorme kansen gegeven voor enorme loonsverhogingen. Maar ook de echte verzorgingsstraat van Nederland opgebouwd. Dat is geen product van de PvdA. Wat altijd wordt gezegd aan de PvdA, danken we daar AOW. Maar eh, de bijstandswet, de WW, de WAO... dat is allemaal veldkamp. Dat zijn katholieke, katholieke initiatieven... die doorgevoerd zijn met groot applaus van de VVD. En was er nog niet iets kleins met uh, wat de KAI deed... waardoor we allemaal een wat kortere werkweek kregen? Hij liet de... Vrije Zaterdag toe. Juist, juist. Mijn vader kwam tot in de jaren zestig... pas om half twee thuis op zaterdagmiddag. En dan trok hij zijn nette pak aan. En dan ging hij zich extra scheren. Juist. Dat Nederland waar we het over hebben... wat dus langzaam maar zeker gaat kopen... wat een beetje gaat plezier gaat krijgen in ja. het leven... wat wat, wat losser en ruimer gaat voelen misschien ook wel. Uh, jij laat één liedje uit je boek... Vooropstaan waar in dat Nederland als ware die veranderde mentaliteit op een bepaalde manier te horen is. We gaan even naar het liedje luisteren. Een stukje. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, ja. want daar word je Ik behoor nog tot de mensen, die dit, de generatie die het bijna uh, onbeleefd vindt... om hier doorheen te praten. Maar omdat we het zo mooi vonden destijds. Maar Han, dit liedje uit 1966 van de vreemde Bohemian... Uh, uit Amsterdam, dat werd ook in Rijtjeshuizen mooi gevonden. Leg eens uit. Ja, omdat het een oproep is om te kiezen voor de volheid van het leven. Maar wat de volheid van het leven is, dat, dat mag je zelf uitmaken. En de volheid van het leven is ruimschoots genieten van de consumptiemaatschappijen niet meer. Uh, laat niets meer laten gezeggen door dominee en pastoor... Uh, dat is een, een snel gegroeide seksuele vrijheid... en dat je nou eindelijk volop de telegraaf kunt lezen... lid kunt worden van de tros... omdat die jouw manier van volheid van het leven laat zien... en dat je kan genieten van Willem Duis en de Vuist. Want de gedachte dat de jaren 60 zo'n linkse tijd waren... Dat is een heel verkeerde gedachte. Dat is een interessant punt wat je nu zegt. Daar gaan we dadelijk even op in. Maar dat hoor, wat je nu allemaal noemt, hoor je allemaal in dat liedje Sammy? Ik, ik zou geen echt niet zeggen. Wat je vooral hoort is een zekere losheid. Een zekere meer adem in de lucht. Niet meer ja, dan benauwde. Dat zeg ik ook. Maar wat je er daarna mee doet. Ja, een, een, een krant lezen als de Telegraaf. Dat is een krant met dus Dat is een krant die het levensgenieten omhelst En daar ook wel wat rechtse commentaar bij geeft. Maar dat is niet de kracht van die kroon. Zeg maar, je zegt dus eigenlijk, die, die, die jaren zestig... daar kijken we al uh, pak een, beet, een flink aantal jaren enigszins ja. met verkeerde ogen naar. Ja. Want we zien het als een soort linkse erfenis. Provo was uitermate gehaat, dat bleek uit alle enquêtes. Ja, behalve bij een kleine boheme. En die kleine bohème, die schreef dan ook nog stukken in het, uh, in het Algemeen Handelsblad. En dat was een krant die 60.000 uh, lezers had. En doordat die stuk in het Algemeen Handelsblad stond, ging de krant te gronden. Want dat waren ze, daar waren ze in het gooien niet van gediend... waar de meeste abonnees in villa's wonen. Dat is de werkelijkheid. Maar er is dus een linkse kleine linkse ruime uh, elite... Ja, ja die wordt gehaat op het moment zelf, zeg je eigenlijk... min of meer, door, ja. door, door, door de, de rijtjeshuisbewoner... ik ja. vat het me even heel kort ja. door de bocht. De rijtjes... Maar tegelijkertijd is het dus wel zo... dat die vrijheid die veroverd wordt, wil iedereen. Ja. Leg uit. Um, het, is, het is wel een tijd waarin mensen leren... voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te spreken... en niet meer daarvoor woordvoerders te accepteren. En dat betekent dat je bijvoorbeeld... heel veel actiecomités kregen. Dat burgers uh, om inspraak... gingen vragen. En uh, mee wilden praten... over de lantaarnpalen... de, uh, de bomen langs de weg. Dat soort, dat soort ja, zaken. Dat doen we sinds de jaren zestig. En dat doen ja. we nog steeds. En jij schrijft letterlijk... dat de, de, de meest tastbare en belangrijke veranderingen... uit die jaren zestig zijn... de bevrijding van de seksualiteit en ja. de, denk, als de jij, losmaking van de huwelijksband. Als jij in 1963 tegen, eh, tegen je ouders had gezegd van... pa, ik ga, ik ga samenwonen, vooral als meisje, je was het huis uitgetrapt. Massaal, overal in Nederland. Als je net in 1969 had gezegd, pa, ik ga trouwen... dan had pa, diezelfde pa, waarschijnlijk gezegd meisje, zou je het niet eerst een eventjes proberen met samenwonen. En dat is heel snel gegaan. Dat is in vijf jaar gegaan. Dat is begonnen met eh, onze Bekkers die op de tv zegt dat, eh, dat je in heel onvloerste termen eh, dat, dat je de, de pil wel mag gebruiken en... Eh, daar veel navolging is heeft gekregen. Je moet, ook heel belangrijk is eigenlijk dat de leiders, de grote leiders van de zuilen... de grote zedemeesters, mensen als Bruin Slot, de hoofdredacteur van Trouw en eh, heel belangrijk ARP-politisch, dat die hun geloof in hun eigen. Dogma's verloren. Ja, want dan, dat is natuurlijk het wonder van, van 60. Ik even ja. heel kort, dat klinkt heel mythologisch en ja. legendarisch, et cetera. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Wat interessant is, is dat je een generatie die voor de oorlog is opgegroeid. de, de ja. generatie van jouw ouders, mijn ja. ouders en gewoon en, en jongere generaties. die zie je als het ware in de vijf, zes jaar, zoals jij dat beschrijft. Ja. omdraaien en dingen die ze voor die tijd ondenkbaar vonden. Eh, alles ja. moest netjes, alles moest ordelijk. ze gaan ineens, ze draaien om. De, de, de, de verklaring. Eh, wat, heb jij er iets van een verklaring voor, behalve ja, wat je net zei? Het feit dat die leiders, dat die leiders omdraaiden, hè, zoals ze nu hopen dat, dat er een beetje paus-franciscusachtig omdraaien, dat heeft een heel belangrijke rol. Het mocht allemaal wat vroeger niet mocht, dat mocht nu wel. Mijn tante Bets van 80. Ja. Die keek naar het Tweede Vaticaanse Concilie. Daarna zei ze, ik ga nooit meer naar de kerk... want ze hebben me tachtig jaar belazerd. Maar was er misschien ja. ook sprake van een zekere al ingesleten metaalmoeheid... bij zeg maar, de gewone gelovigen, de gewone burgers... die in de jaren vijftig nou vasthielden aan dingen... waarvan ze eigenlijk al een beetje... Ja, Nou, ik vind, nou ja, toch wel. Als ik naar mijn eigen uh, van mijn gezin ga kijken waarin ik ben opgegroeid... ik had maar één broer. En geen acht. In een katholiek gezin. En mijn vader ging wel naar de kerk. En mijn moeder ook. En ik moest mee. Maar er waren maar twee kinderen. En mijn moeder reageerde niet op de hatelijke Sinterklaasgedichten... die mijn grootmoeder daar weer over schreef. Nee. Dus daar kun je dat ook wel aan, uh, daar kun je dat ook wel aan zien... dat mijn vader een beetje zijn eigen weg ging. Je kan het trouwens ook zien aan de oplagen van de van de kansen, Alle kansels veroordeelde neutrale pers... Dat is waar. Maar dat, datzelfde verschijnsel... behalve dan van, de, van die neutrale pers... in ieder geval zie je al in de jaren dertig. Ik weet niet of je het zomaar metaalmoeheid uh, kunt noemen. Je ziet bijvoorbeeld dat... Uh, het mandement van de bisschoppen... van 1954... waarbij het luisteren naar de vara werd verboden... verboden dat dat door... Alles en iedereen in officieel katholiek Nederland... meteen werd omarmd en eerbiedig begroet en zo. Maar iedereen bleef natuurlijk wel naar de varen luisteren. Juist want die hadden punt. Er zijn, ja. er zijn dus twee werkelijkheden. Ja. A, wat je hoort te doen en hoort ja. te zeggen. En B, wat je werkelijk ja. doet. Goed, uh, als je nu even kort door de bocht... Hans Richard, de historicus... Uh, inmiddels alweer jammer genoeg te lang, te vroeg gestorven... historicus Hans Richard... die omschreef de hele periode 60 ooit als... minder naar de kerk, meer naar school, minder werk, meer seks. Is dat niet eigenlijk het programma van heel Nederland na de oorlog? Tot, gaat dat niet ver door naar de jaren 60? Ik denk het wel, het is ook zo gebleven. Het is in feite nog steeds het programma. He, en, en, uh, je ziet nu, en je ziet nu dat allerlei groepen waarvan wij gewend waren... dat ze dat programma niet deelden, namelijk de Bijbelbelt... Dat die bestond, maar er blijkt nu juist in de grote steden... weer een nieuwe groep te komen. En dat zijn orthodoxe islamieten die dit allemaal afwijzen. En, het... en die niet in keurige dorpen wonen in het oosten des lands. En je ziet dat dat ook tot veel schrik- en angstreacties leidt. En, maar, zullen die, maar die gaan zich ook inpassen, denk ik? Op de duur wel, ja de, hoor. Ja. Ik woon in zo'n buurt, dus ik weet dat ik zie het ook. Je ziet het ook? Ja. Als, als we je boek moeten samenvatten, of de, zeg maar, laat ik houden bij een soort boodschap. Uh, Nederland van nu is schatplichtig... aan de vlijt en het harde werken van de jaren 50. Ja. En tegelijkertijd schatplichtig... evenzeer aan de vrijheid en blijheid... die in de jaren 60 is opgebouwd. Uh, dat zijn de bouwstenen voor onze werkelijke gouden eeuw. Ja. Inderdaad, en, en dat is een gouden combinatie... om hem weer terug te krijgen. Want we zitten nu natuurlijk inderdaad in een hele grote crisis. En wat moeten we doen... Niet naar, uh, om, om, om weer het hof, omhoog te houden... en die traditie te koesteren? Heel kort, Han, nog even opbouwen in plaats van bezuinigen. Juist. Uh, nou, weer een lesje voor Dijsselbloem wellicht. Uh, Han van der Horst. Het klinkt boek. zo simpel. <laughs> ja, het klinkt, klinkt, klinkt bijna ontrouwbaar simpel. Het is ook een simpel. heel leuk boek. Jouw boek? Ja, moet je lezen. Ja, ja. Uh, nee, dat gaan, gaan we de, de luisteraars ook aanraden. <laughs> het is ook een heel leuk boek. Ik heb het gelezen. Het is uitgekomen bij Prometheus. Han van der Horst, dank je wel. Graag gedaan. Ja, en dit was het eerste uur van OVT. Straks, na het nieuws van 11 uur, het magische stemgeluid van de mus van Parijs. Zangeres Edith Piaf en haar tragische leven. De mythes en de waarheid. En het eerste deel van een tweeluik over de laatste diplomaat van de tsaar in Den Haag. Tot na 11 uur.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 Dit is Radio 1.